1 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, komende dinsdag nieuwe acties voor betere zorg-CAO. Slachtofferinbraak Zwolle overleden en verkiezingen Thailand relatief rustig verlopen. Langs de noordwestkust drijven wat wolken binnen, elders schijnt de zon... maar ontstaan er geleidelijk ook enkele stapelwolken en het is een graad of 8... Morgen opnieuw flink wat zon en het wordt dan 6 tot 8 graden. Dinsdag wordt in 100 verpleeg- en verzorgingshuizen actie gevoerd. Actie voor een betere CAO. Eind vorig jaar sloten werkgevers en de kleinere bonden een CAO af... maar de FNV zette geen handtekening.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 We weten alleen dat het gaat om een man van 20 jaar met kort, stekelig haar. Mogelijk dat er mensen zijn geweest die uh, al dan niet in gezelschap van deze man uh, iets gezien hebben. Dat er mannen bij waren of dat er sprake is geweest van een auto in die omgeving. Op dit moment wordt uh, ge geregisseerd op de informatie die we binnen hebben gekregen. Er is gisteren uh, gestart met een buurtonderzoek. Verder zijn er wat overzichtfoto's gemaakt vanuit uh, de politiehelikopter. En voor de rest, die informatie die we binnengekregen hebben op basis van een burgernetmelding en daarnaast de informatie die gaande de dag binnengekomen is, die zijn we momenteel aan het natrekken. We gaan nu eerst even naar Utrecht, want bij Utrecht Ajax is er gescoord, Ronald van der Geer. Zeker, de beer is los in Utrecht. De ridder heeft de gelijkmaker binnengeschoten. lange bal van achteruit van Ruiter, die volgens mij door Torscha werd doorgekopt. En dan staat Veldman eigenlijk met de ridder 1 op één. houden elkaar een beetje vast. Veldman denkt aan een overtreding, scheidt zijn verliesveld niet. En de ridder neemt die bal mee, gaat richting Sillissen, Speelt de doelman van Ajax en tikt de bal binnen. En na de openingstreffer van Deli Blind trekt Utrecht de stand dus via de Belg de ridder weg.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 In Thailand heeft de bevolking gestemd voor een nieuw parlement. In het land bleef het relatief rustig nadat er gisteren een schietpartij was bij de protesten tegen de zittende regering van Yingluck Shinawatra. Zij hoopt met de verkiezingen het land weer uit de politieke crisis te helpen. Correspondent Michel Maas in Thailand. Na schatting 12 miljoen Thais hebben niet kunnen stemmen omdat die demonstranten hun uh, de stembussen blokkeerden en uh...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 De uitslag zal, zoals u hoorde, nog even op zich laten wachten. Die komt pas als iedereen de mogelijkheid heeft gehad om te stemmen. Dan de Europese Unie moet maatregelen nemen tegen de regering van Oekraïne. Dat zei oppositieleider Klitschko op de Duitse televisie. Hij wil sancties tegen iedereen die in zijn land de mensenrechten heeft geschonden. Hij dringt daarbij Europa op aan banktegoeden te bevriezen... en reisbeperkingen op te leggen. Europa probeert al enige tijd te bemiddelen in Oekraïne... maar nog zonder resultaat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 In Maastricht kon de man niet meer verder rijden en ging er te voet vandoor. Een van de mannensocees leende een fiets van een omstander en kon de vluchtende man aanhouden. Er wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaar veroorzaken op de weg en poging tot doodslag. Na de toegift toen, uh, zag en ik ineens Dit de is uh, iets te snel, uh, want ik ga u even vertellen waar het over gaat. In uh, Egmond aan Zee namelijk zijn feestgangers met elkaar op de vuist gegaan bij een optreden van René Vroger. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, enkele anderen werden ter plekke behandeld. En een vrouw die bij het concert was, u hoort daar net al, maar nu gaat u haar helemaal horen. die vertelt wat ze zag. Na de toegift, toen uh, zag ik ineens achter mij een heleboel uh, mensen door elkaar heen rennen. Ik hoorde een hoop gegil, glasgerinkel. En uh, er liep één jongen met een heel uh, bebloed gezicht. Mijn mond was open hè? en zijn neus bloedde. die werd weggebracht. Sta ik, ja, nu sta ik weer open. Uh, wat de vraag is natuurlijk, uh, hoe konden ze uit de hand lopen, de politie? De een of andere manier uh, is het ontstaan in een uh, behoorlijke vechtpartij... waarbij uh, verschillende kampen, om het zo maar te zeggen, uh, elkaar na het leven stonden. Uh, daarbij zijn flinke klappen over de weer uh, gevallen. Maar er is niemand aangehouden. SPORT dan gaan we even terug naar Utrecht-Ajax. Uh, Ronald van der Geer gelijk dus nu weer 1-1. En um, Ajax nu weer opnieuw op zoek naar de treffer om op voorsprong ja. te komen. Ja, natuurlijk. Maar uh, ook Utrecht wil op uh, voorsprong komen. Sterker nog, het heeft via Toornstra naast en overgeschoten. Ook dat uh, meldt zich dus met enige regelmaat voor uh, Sillissen uh, FC Utrecht. Maar Ajax is er ook dichtbij geweest. Een combinatie die opgezet werd door uh, Moisander en uh, Fischer... uiteindelijk voor uh, de voeten van... Uh, Boilers te belanden. In het zafstopgebied aan de linkerkant. Maar een prima redding van Robin Ruiter. De keeper in vorm bij FC Utrecht. Die dus toch wel een lelijke staande weg is voor Ajax. Silas is dat overigens ook wel voor FC Utrecht. Nee, het is een boeiende wedstrijd die eigenlijk alle kanten op kan. Natuurlijk Utrecht levert strijd. Daar heeft Ajax het vaak lastig mee. Hier in dit stadion niet voor niets is er in 2009 voor het laatst door Ajax gewonnen. Ja, weliswaar in de beker. Maar in competitie werden er vier nederlagen op rij geleden. En ook Ajax heeft het zeker niet makkelijk in deze wedstrijd. Via... Deli Blind kwam waarschijnlijk op 1-0. Maar de ridder heeft de 1-1 gemaakt. Maar de kansen zijn er over en weer. Heerenveen-spits Alfred Fimbogason is kwaad op de clubleiding. Het Engelse Fulham deed vrijdag een bod van 10 miljoen euro op de IJslander. Maar Heerenveen vond dat bedrag te laag en wees het bot dus af. uit de gisteravond na de wedstrijd tegen ADO Den Haag zijn ongenoegen bij Omroep Friesland. Als je een fina financieel probleem bent en uh, je wil meer dan een bot van 10 miljoen komt en, en je wil nog steeds meer. Dat is uh, een rare beslissing. ik. vind Had je wel naar Fulham willen gaan? Ah, ik wilde eigenlijk de, de beslissing maken zelf. Uh, dat is mijn carrière en, uh, en, uh, en ik, weet, ik kan niet uh, 100% zeggen wat, uh, wat ik zal, zal, zal doen. Maar uh, hun maken een beslissing en, uh, en, en dan is er niks uh, ik kan doen. Tennis dan. Het Nederlandse Davis Cup team staat na twee dagen met 2-1 achter tegen Tsjechië. En op deze tijd begint in Ostrava de vierde partij, Marcella Mesker. De partij zou eigenlijk gaan tussen Robin Haase en Thomas Berdy, maar... Timmer de Bakker staat nu voor Nederland op de baan. Ja, dat klopt. Een wijziging dus in de opstelling van het Nederlands team. Uh, Jan Siemering, de captain, heeft daartoe besloten... omdat Robin Hazen gewoonweg niet fit is. Uh, de langzame hardcourtbaan die hier in Ostrava ligt... is redelijk stroef en dat is toch een aanslag uh, op je lichaam. En Hazen heeft uh, vrijdag een hele zware vijfzetter gespeeld. Prachtig gewonnen van Stepanek. Gisteren die uh, ja, emotionele, dramatische, goede wedstrijd... maar wel verloren wedstrijd in de dubbel. Vier sets. Uh, dus ja, dan speelt hij negen sets in... Uh, maar 28 uur. Het is te veel geweest. Zijn lichaam uh, laat niet toe dat hij vandaag 100% fit is. En dus uh, heeft hij gezegd... Uh, stel maar iemand anders op. En dat is Timo de Bakker geworden. Ja, natuurlijk toch een uh, aderlating. Want uh, uh, ja, hazen zeer goed in vorm. Uh, dat zou uh, wellicht een kleine kans uh, geven tegen Thomas Berdy... de kopman van het Tsjechische team. Maar ja... Kijken we naar de onderlinge ontmoetingen. Uh, Timo de Bakker heeft Berdy het afgelopen jaar in Bostad, uh, weliswaar op Greffel, verslagen. Dus er is hoop. Uh, moeilijk zal het zeker worden. Want er moet gewonnen worden, wil Nederland een uitzicht houden op de overwinning. Uh, eerste game uh, is uh, aan de gang. Berdy is begonnen met die, uh, ja, die harde opslag. Leidt met uh, 40-0. Slaat nu ineens en opent de wedstrijd met 1-0. Wie Samuel Sanchez heeft toch nog een ploeg gevonden voor komend seizoen. De 35-jarige Spanjaard tekent een contract bij BMC. Vorig jaar reed hij nog voor Euskatel, maar die ploeg bestaat niet meer. Sanchez haalde in de Vuelta van 2009 en de Tour de France van 2010 het podium. En hij zal bij BMC gaan rijden in de grote ronde en ook de Waalse klassiekers. Nog iets minder dan een week en dan beginnen in Sochi de Olympische Winterspelen. u hoorde een uur geleden al hoe de Nederlandse ploeg vanochtend vertrok vanaf Schiphol...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 Welkom bij deze persconferentie. De heilers hij hier over het Dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, het tweede deel van de perstribune van Max. Te gast Ria Visser, u kent haar als lange sportjournaliste, schrijfster. Als u vragen hebt, stel ze de perstribune at omroepmax.nl of twitter hashtag perstribune. Vliegende kip van der Wart bij voormalig wielrenner Henny Stamsnijder, veldwielrijder. Zometeen deel 2 van hun gesprek bij het WK veldrijden. Kijken terug op de afgelopen mediaweek, dat is een week waarin dit gebeurde. Wat ons betreft zou u een lintje verdienen, ik geef het wel door aan uw zoon geregeld. Het bedankfeest voor Beatrix te zien op Nederland 1 gisteravond. Zometeen even over die uitzending en over wat daar gebeurde presentatrice Astrid Kersenboom. En we houden u op de hoogte uiteraard van de wedstrijd Utrecht-Ajax... en de laatste stand van zaken tijdens de Davis Cup-ontmoeting Tsjechië-Nederland. U bent welkom bij Max op Radio 1. Ria Visser, goedemiddag. Ja, hoi, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. M met Leuk. dochter in de studio. Ja, en langs het jeugdjournaal gelopen net. Ja. Top. Hoe, oud is, hoe twaalf oud is het? en half, zeg twaalf. ik altijd. Je ja. bent twaalf en half. Ja, kennaar van het uh, jeugdjournaal. Ja, zeker. Ja, dus hij loopt liever daar aan de ja, andere absoluut. kant. absoluut. Ja, dat was, was al een goede binnenkomst hier. Echt waar? Ja. Handen schudden en, uh, en, en een En gezellige rondleiding. Ja, nou, super. Helemaal binnen. Zeg, uh, ja, nou ja, je woonde op Aruba... Ja, wij zijn de er terug. Jaren. Drie jaar ben ik op Aruba, uh, heb ik op Aruba gewoond. Hebben we gewoond daar. En we zijn sinds augustus terug. Want de dochter Lief uh, prefereert om uh, um hier de, de brugklas te gaan doen. Basisschool, uh, middelbare school. Dus vandaar. Ach, we zijn weer teruggekomen. Koude, ja, nee, ik wil niet zeggen koud Nederland. Maar Heel toch erg anders. koud en saai uh, en bewolkt. Echt waar? En, uh, Wat is er saai aan Nederland? Nou, die luchten. Ik ben toch gewend om de laatste drie jaar met uh, ja, toch vrijwel elke dag al een blauwe lucht, zon. Ja. En een heerlijke temperatuur. Het kan mij niet warm genoeg zijn. Nee. En dat is hier toch even een ander verhaal. We hebben het Arubaanse hondje meegenomen. Dus die moet ook drie keer per dag uit natuurlijk. Natuurlijk. In de regen ja, en wind. En in mijn beleving koud. Terwijl het helemaal niet koud is. Nee, als wij, ik kijk wij, naar de wij prijzen westen, ja, ons gelukkig he? met ja. zo'n ja, wij <laughs> uh, Laten we zeggen, de mensen die aan mijn kant staan... zeggen ja. 10 graden heerlijk. Ja. Maar ja. Maar het is wel bizar. Ik heb mijn leven lang natuurlijk op die ijsbaan nou. rondgelopen. Maar ik hou je eigenlijk je helemaal niet van de kou. kou. Nou, ja, als het ergens koud is, is het op het ijs natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Zij, maar goed, het hondje... Uh, het, het gaat Canada. redelijk goed oh, met het hondje. Af en toe wat chagrijnig, net zoals ik natuurlijk. maar, nu is het gezin even gespleten dan. Is man op roep? Mijn lief is gebleven op Aruba, die heeft haar werk. En eigenlijk heb ik hem geadviseerd om daar maar zo lang mogelijk te blijven. Want het is hier, uh, ja. het is hier minder dan, uh, dan daar. Maar ik overdrijf. Het, is, het heeft ook wel weer uh, zijn goede kant hoor. Ja. Het heeft, uh, ik wou zeggen, kijk, drie jaar op een eiland. Dan heb je het ook wel gezien. Ja, ja, de zon en de blauwe zee. Maar je hebt het ook wel gezien. Ja, dat maar eiland. goed, de bus roep ik altijd. Het vliegtuig naar andere eilanden. Of naar ja. de States. Of naar Panama of Costa Rica. Weet je? Het gaat allemaal. En daar beleef je ook. Geweldig. Ja, leef je daar niet in een groot dorp? Ja, dat is waar. Dat klopt. En, ja, maar, en dan moet je af en toe van het eiland af. Dat klopt. Ja, dat is echt zo. Maar dan zegt het hele eiland dat je weg bent. Want dat, sta, dat is in een dorp het geval. Ja, hè? Nou, ik, ik, ja, ik vond het echt heerlijk hm. daar. Ja, en vind. Nou ja, ja. Voordat je vertrok was je jarenlang een vastgezicht van de schaatsploeg van de NOS. En dat klonk zo. Mijn idee is dat Kempers gewezen heeft naar de, naar de binnenbaan. En dat daar de twijfel is ontstaan. En of hij nou wat bedoeld het. heeft als wijze naar de binnenbaan, of hij heeft geroepen. Maar van, ik jij, had het jij idee gaat van. Uh, jij gaat het worden. Ik denk dat, dat daar echt iets gebeurd is. En bovendien, toen Kramer over de streep kwam, gaf hij ook een soort van teken richting Kempers daarover. We zitten ineens in Vancouver 2009. Dat was een mooi uh, item, ja. ja dat dat de overstap je naar nou, de verkeerde ik, baan. Ik, ik, ja, je, je moet jezelf niet te snel een schouderklopje geven. Maar ik had het toch eigenlijk direct wel door dat het heel erg Kwaad. fout zat daar op die, op die kruising. Ja, we zullen nooit weten of hij daardoor de gouden medaille mis is gelopen. Maar in ieder geval een medaille. Nou ja, ja het lijkt ja, me het, wel. Ja, hij ging erop af. Ja, toch, rechtdoor. Dramatisch. Is dat, is dat iets, wat je hebt dat gezien, live ter plaatse? Ja, ik heb het beleefd echt, ja. en daar bedoel ik mee dat en daar hebben volgens mij heel veel mensen last van gehad. Het, het, het is ja onrustig geslapen ja. daardoor zelfs, omdat je kijk, er zijn duizenden, er zijn dingen op de wereld die duizend keer erger zijn dan een foutieve kruising en het missen van een gouden medaille laten we wel zijn, maar dat is natuurlijk het. Het Olympische Spelen, zoals we daar nu ook weer naartoe gaan... het draait eventjes alleen maar om die Olympische Spelen... en om die Olympische medaille. En dus was het een, een, een, werkelijk een drama ja, op dat moment. Zeker. En als je nu hoort, de equipe gaat weg... De sporters gaan weg. Ja. Alles gaat naar Sochi. Je zit wel even te klagen over de temperatuur hier. Maar zou je niet nog naar... Nou, Sochi is ook 10 graden trouwens, hoorde ik net. Ja, ook aan zee. Ja, en aan zee. Dus, maar zou je er naartoe willen? Nee, nee ik, ik ben daar... Ik ben daar uh... Ik heb dat met, uh, met ups en downs, maar toch voornamelijk met heel veel plezier gedaan. En zeker als je op dingen terugkijkt, dan blijft het plezier vooral hangen. Ik vond het uh, een mooie periode in mijn leven, maar ik heb wat dat betreft het wel afgesloten. En dat is echt nu, hè, bijna vier jaar geleden, 2010 na Vancouver. Toen dacht ik, het is wel genoeg geweest... Uh, ook omdat ik vind dat je als uh, duider of als analyticus... of hoe je, het, hoe je het wil noemen, je moet toch ook wel... En niet alleen van de buitenkant verstand van zaken hebben... maar ik vind ook dat je wel nog dicht bij de belevingswereld... van de sporters moet kunnen blijven staan. Ja, en dat wordt met de dat loop der jaren moeilijk, steeds ja. minder. En dat ja. is een feit. Dus ik, toevallig had ik, uh, sprak ik deze week uh, Paulien... die ik heel veel succes heb. Paulien, Paulien van komen. En ook met deze woorden... Uh, ja dat, dat het goed is om daar weer jongere mensen te ja. hebben zitten... die veel dichter bij die schatsten staan. Er is een liedje van Sonneveld, dat wij verschillen van elkaar... zit enkel in die 30 jaar. Ja. Maar, ik, maar geldt dat dan ook voor verslaggevers? Want die groeien ook af in leeftijd. van. Ja, uh... maar ik denk dat de verslaggeving... is toch meer uh, vertellen wat je ziet. Ja. En ik vind dat je daar uh, als analyticus... Uh, probeer je ook uh, weer te geven wat er nou door dat hoofd van die ja. sporter gegaan is. Hè? De beleving van binnenuit. Dus, dus zeg ik, dat, dat, gaat, dat wordt steeds meer die beleving. Ja, maar is dat, is dat jouw gevoel? Of heb jij, uh, heb jij werkelijk kunnen constateren dat... Die jongelui denken van wie is die mevrouw en waarom zou ze dat moeten nou, weten? Nou, dat valt nog wel mee, want zolang je daar maar rond blijft lopen Zin langs je. die baan... dan blijven ze je wel herkennen hoe oud je ook wordt. <lacht> maar um, wat wilde ik zeggen? Het gaat meer over... Um, in, in, in grote lijnen blijft schaatsen schaatsen en je moet altijd linksom. Dat is ja. heel simpel. Er, tien slagen rechtdoor en dan zes slagen overstappen. Maar... Als je ziet hoe het schaatsen al is veranderd. Alleen al qua snelheid. Ja. Uh, dan, het, doordat het indoor is. Door de klapschaats, Door de pakken die alsmaar sneller worden. De trainingsvormen die mm. toch. Hier en daar veranderen. Het komt, De basis blijft wel hetzelfde. Maar. Uh, ik ben ervan overtuigd dat de beleving totaal anders is. En daar, ja, die beleving heb ik niet meer. Maar is daarmee, wat je nu zei met het stoppen van dat werk voor de NOS... dat analyserende werk, is daarmee als het ware... jouw schaatscarrière ook op dat punt definitief beëindigd? Doe je niks meer op dat vlak? Ik schrijf nog een kolompje voor schaatsen.nl. Okay. En soms vind ik dat best moeilijk. Want ook dan kom ik steeds... Ja, ik kom toch terug op mijn eigen beleving. En vraag dan mezelf, mezelf erg kritisch af. Van, maar kan ik dit wel schrijven? Want uh, ik wil niet als die oude tuttebol uh, overkomen. Uh, maar dat is wat ik doe. En eerlijk gezegd ben ik blij dat wij drie jaar op Aruba gezeten hebben. Waardoor Megan in ieder geval niet gekozen heeft... voor een leven als topschaatster. Is ze wel een sporter? Ze, uh, <laughs> ze, dus, ze kan alles. Oh ja. Ze is ja, overal gemiddeld het goed overal, Ik zie dat vanuit mijn ogen. Ze vindt het helemaal niet leuk, geloof <laughs> ik. Hè? Verlegen kan ook. Ik weet ik kan het nee, niet goed nee, nee, Nee, maar Denk ik dacht, ik dacht op, op een gegeven moment... Van, het zal toch niet waar zijn dat ik zometeen nog twintig jaar... langs die ijsbaan ja. moet staan als moeder. Ja. Als het zo geweest was... dan zou zou ik dat met veel liefde en plezier gedaan hebben, maar ik vind het wel. Uh, het is goed, Ria. Terug andere in Nederland, dingen. terug in Nederland. Andere dingen, wat is opgevallen in het nieuws bij jou deze week? Deze week, nou, kijk, er zijn ontzettend veel verschrikkelijke dingen, uh, en die natuurlijk elke dag opnieuw uh, opvallen. Ik zie die foto's van gemartelde mensen. Uh, de Oekraïne, mensen uit Syrië, die foto's die uh, opdoeken. Dat, is, dat, is, dat, dat zijn de, de oorlogen, dat is, dat is het afschuwelijke nieuws. En eigenlijk wil ik daar uh, niet voor kiezen. Uh, um, dus viel mij op het <laughs> positieve statement van uh, Shawnee Davis... die aankwam in, uh, in Sochi... en uh, vertelde hoe graag hij in Rusland is... Dat was voor mij eigenlijk een soort van nieuws en misschien moet ik daar dan nog zo meteen iets zeggen. Zou je me even laten horen dan weten we wat hij gezegd heeft. Ja, laten ja dat we lijkt horen. me goed. Ja. I've always loved Russia. Um my first became world champion in Russia in Moscow in 2005. En I became world sprint champion maybe in 2009 I believe. Ja, yeah, 2009, yeah. Or 8, I forget, but uh waren both were in Russia, so hey, Russia I have no problems with Russia. Russia is a great place. Nou. It's a great place. Nou ja, weet je waarom ik dat ook vertel? Ik, ik las ook uh, in de krant uh, en Morst die uh, haar werd gevraagd naar het fenomeen de Zwarte Weduwe. En zij zei. Ja, ik weet er eigenlijk weinig van. En dat uh, geeft maar des te meer aan... dat op het moment dat die Spelen uh, begonnen zijn... eigenlijk al iets daarvoor. Hè, we zien het de afgelopen week. Jullie ja. hadden in het vorige uur ook al het item uh, Sochi. Dan uh, zijn even alle ogen gericht op die Olympische Spelen. En lijkt dat wel het middelpunt van het nieuws van de wereld. En, uh, en wordt, wordt, wordt alle ellende een beetje naar de achtergrond uh, verwezen. En dat, dat is nou eenmaal... Zoals sporters het in ieder geval beleven. En daar, daar gaan ze voor, daar trainen ze voor. Het is hun passie. En ik ben van mening dat uh, een leven zonder passie uh, heel erg uh, saai is. Dus wat mij betreft is het goed uh, dat ook dat naar voren komt. Dat het even alleen maar draait om die sport, bij die sporters. Voor vragen kunt u, Aria Visser, kunt u terecht op de perstribune... omroepmax.nl, twitteren ook, hashtag perstribune... Davis Cup tennis, het vervolg uh, van de wedstrijden die uh, vrijdagavond, vrijdagmiddag al begonnen. Het is de Davis Cup ontmoeting tussen uh, Tsjechië en Nederland. Marcella Mesker. Ja, het is uh, niet best, want uh, ja, Thomas Berdy uh, dendert over Timo de Bakker heen. staat 5-0 al voor de Tsjech in de eerste set... Van de 22 punten die er zijn gespeeld, heeft de bakker er maar twee gewonnen. Dus ja, dat is pijnlijk. Hij kan er nog uh, totaal geen wedstrijd uh, van maken. En ja, dat is denk ik de eerste opdracht die Jan Siemerink aan uh, Timo zal meegeven. Probeer in die rallies te hangen. Probeer een paar punten af te snoepen op de service van de Tsjech. Om zo ook wat vertrouwen te winnen. Want ja, voorlopig is het uh, uh, heel eenzijdig en is uh, de ja. nummer 7 van de wereld tegen. Ja, toch de nummer 139. Dat krachtsverschil is enorm zichtbaar. En tel daar nog een beetje de zenuwen bij op van Timo de Bakker. Die toch de plaats van Robin Hazen moet innemen. Dat is geen makkelijke positie. En ja, dan is die stand van 5-0 in de eerste set wel begrijpelijk. Marcella, vrouwelijke commentator. Ja, ik benadruk het maar even, want het verschijnsel is vrij beperkt. Hè? De, de, de vrouw als commentator nog in de wereld van de sport. Ja, dat klopt. Ja. Ik vind het ook heel leuk om uh, Ria nu te horen. Hallo Ria, want wij kennen elkaar natuurlijk uh, goed. Uh, ja, jij uh, zit er nog, al... hè? Ja, ik zit er nog, maar ik zit inderdaad dat valt als... Commentator langs de baan. Ja. Ja. En uh, ja, ik heb altijd genoten van jouw rol als analyticus. Uh, omdat je, zoals je zelf zegt, ook inderdaad toch ook een beetje die psychologische kant van die sporters uh, uh, je daarover berichten en, en daarover vertelde. En ja, hoe je het went of keert in de topsport, dat laatste stapje, die details. Ja, die vinden toch in het hoofd plaats. Hè? Want je kan een goede voorhand hebben. Een goede backhand. Je kan goed schaatsen Je kan die bochten nemen. Maar uiteindelijk is het hmm. ja, die discipline. Het vertrouwen dat het verschil maakt. En dus heel belangrijk hoe die topsporters eh, in hun vel steken op dat moment. Hè? Is er ruzie met de vriend of vriendin? Ligt het niet lekker met de coach? Is er ja. iets met de pers? Ja. Um, hey, maar maar Marcella, en Ria ja. Ja, was daar heel ja. goed in. Dankjewel. Dus, ja, dank ja, dank Mooi geprezen <laughs> allemaal. Maar ik vond weet je het verschijnsel uh, mevrouw en commissaris in de sport is toch nog een zeldzame... Joan Hanepel zat in uh, 80 al bij de, de, de winterspelen van Lake Placid kunstrijden te verslaan. Maar het zijn altijd incidenten. Ja, terwijl je maatschappelijk wel ziet dat vrouwen steeds meer ja. aan de top... Dat Hoe was ook dat nieuws van deze, van deze week. De Amerikaanse, hè, de, de ja. Federal uh, Bank daar uh, de de top nu een, een vrouw is hoe het komt dat het in uh, ik weet het niet ik weet het niet weet jij het Marcella nee nou ja topsport ja, ja. Uh, überhaupt een mannenwereld uh, ook qua journalisten uh, ik denk dat de dat de tijd het, het uh, gaat uitwijzen we zien steeds meer vrouwen ook uh, in de perskamer maar ja uh, voorlopig is uh, het topsporter zijn. Hè? De, de glamour, de, de sexy rol van de, van de sterke bodies. Uh, altijd een beetje een mannenwereld geweest. En gelukkig gaat het veranderen. Ja, ja nou, het, het, het goede nieuws is ook wel dat we zo meteen, als we naar de, bijvoorbeeld de 500 meter vrouwen Sochi gaan kijken, dan zien we daar, denk ik, Dione, uh, de Graaf aan tafel. samen met Paulien van Deutenkom en Annette Gertsen. Top drie vrouwen. Oh, kijk aan. Annette zit er, er ook gang. bij. Ja, ja, ja, die komt oh, ook. Ja. Nou ja. Dat is waar, dat, dat, zit, dat, dat zit erin. Maar voor het overige... Uh, Marcella, het blijft een mannenbol werken. <laughs> het is niet anders. Ja, ja zeker. Nou ja, Bettina Friese koop hè, doet het natuurlijk zeker. ook wel heel goed ja. op haar menu manier. En um, ja, journalisten... Het, het, ja. vroeger, het, het is moeilijk, maar het, ik weet zeker dat het gaat veranderen. <laughs> maar heel mondjesmaat, hè, want, mondjesmaat. Nee, nee, het komt wel, het komt ja. wel, zeker. Nou, ik ga het u hopen. Ria, elke week eh, krijgt onze gast een uh, brief met een boodschap uh, van een oude bekende. En uh, dit is deze oude bekende voor jou. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Ria, weet je nog, het was een tijdje geleden... Ile Doleron, Ile de Ré, Frankrijk, Hotel, Kreeft was er en wijn. En het mooie fort, Fort Boyard. Hmm. En, en weet je nog dat je daar op dat fort gehezen werd met zo'n net. En ik was zo'n zo beetje naast je. En samen hebben we dan de presentatie verzorgd voor een programma. De sleutels van Fort Boyard. Ben je er al? Ja, oké, okay, dat is mooi. Um, maar één ding weet je misschien niet meer... wat een ontzettende indruk op mij gemaakt heeft. Is dat op het moment dat wij in het hotel waren... aan het uitrusten waren voor de volgende dag of de volgende opname... dat je mij geleerd hebt hoe je eigenlijk heel mooi moet schaatsen. Toen moest ik achter jou gaan staan. En toen ben je voorover gaan bukken. Dat was niet een onprettig gezicht. Dat zeg ik je nu echt. Ik was ook stiekem een beetje verliefd op je. Maar dat moet je niet verder vertellen. Maar... Eh, toen boog je voorover en toen liet je zien... hoe eigenlijk een beweging van links naar rechts over het ijs gaand... en dat deed je op het drogen, op de stenen... Uh, hoe dat eigenlijk in zijn werk ging. En toen zei je, eigenlijk moet je naar de kont kijken van je voorganger... en die kont moet als een klokje heen en weer gaan. Als de slinger van een klok. Dat ben ik nooit van mijn leven vergeten. En nog steeds als ik op het ijs stap, en dat wil ik wel eens doen... dan zie ik die konten vormen en dan kijken of er eentje gaat als een klokje. Ik heb niet veel zijn, ben ik nog tegengekomen, Ria, maar... Uh, ik heb het altijd onthouden. En daar ben ik je nog steeds dankbaar voor. Lieve Ria, ja, groeten Bas Westerwil. Je moest even nadenken in het ik begin. Wie al, is ja. dit, wie is dit? Maar het werd allengst duidelijker natuurlijk. Het is allemaal... Ik roep, al, <coughs> ja. ik roep altijd dat altijd alles duizend jaar geleden is. Maar dit was 1990, geloof ik. Bas Westerwil. Bas Westerwil in het programma Fort, De Sleutels van het Bojaar, Waar we erg veel plezier ge, gehad hebben. Ja. Uh, het meest indrukwekkende vond ik dat je met een boot naar je werk ging. En als het, uh, als het app was, dan moest je ook nog een uurtje wachten. Dus kijk, van files had je geen last, maar wel van nee. app en vloed. Dat vond ik, uh, ja, ik, ik vond het een prachtige tijd. Nou, zullen we Fort Boja nog even in herinnering <tus> terugroepen? Het is wel aardig om te horen wat voor programma het was. <tus> Ria, heb je de kaart meegenomen? Ja, ja, we moeten nu zonder kaartje. hier... We moeten echt uh, goed de weg weten. Want het is belangrijk dat we zo snel mogelijk... van de ene cel naar de andere gaan. Als je dat nou hoort, zou je dat dan missen? Denk je, zou ik nog wat eens willen doen? Televisie? Een leuk programma. Um, <coughs> nou, misschien wel. Wie is de mol? Nou, daar ben ik wel voor gevraagd voor. Voor wie is de mol? En dat lijkt me hartstikke leuk om daaraan mee te doen. Maar... Uh, ik denk dat ik dat fysiek niet helemaal meer uh, aan kan. Dat schaatsen heeft toch nog behoorlijk wat uh, sporen achtergelaten. Twee kapotte knieën. En je, bij Wie is de Mol moet je toch af en toe ja. wat rennen en zo. Dus dat, dat is geen optie. Maar uh, presenteren van een programma, ja, ja wie weet. <laughs> Marcella, Marcella, wat is er aan de hand bij uh, de Davis Cup ontmoeting? Ja, hetzelfde uh, scenario. Het is 6-1 voor Thomas Berdy. Heer en meester hier op het Centercourt in Ostrava voor 7.500 uh, Tsjechen. In het uh, oosten uh, ligt uh, Ostrava. Er zijn zo'n kleine uh, 300 fans. Ja, die proberen van alles om Timo de Bakker een beetje aan te moedigen. Maar het is moeilijk. We zagen Zeisling vrijdag al met 6-3, 6-3 en 6-0 verliezen. En uh, nu dus uh, de beurt aan de Bakker. En de vraag is of die in de wedstrijd kan komen. Want het uh, verschil is groot. De bakker heeft drie keer in zijn carrière tegen Thomas Berdi gespeeld. Twee keer verloren, maar één keer dus het afgelopen jaar gewonnen. En dat is misschien de houvast waar ook Jan Siemerink de bakker op kan wijzen. Van kom op jongen, je hebt hem een keer verslagen. Kruip in die wedstrijd. Ga je, uh, sjouwen op die baseline. Ga je best doen. Uh, gooi er alles in wat je hebt. En wie weet uh, kan er een wondertje gebeuren. Maar voorlopig 6-1 voor Berdi. Marcella. Te gast... De pester Ria Visser, schaatsen, oud analyticus bij de NOS. Veel mensen, Ria, kennen jou natuurlijk uh, van dat schaatsen. Je bent een paar keer wereldkampioen geweest. Bij de junioren zelfs twee keer, geloof ik. Nee, joh. Nee? Was dat maar zo. Uh, nee, hoor. Ik ben twee keer derde geworden bij de uh? WK-junioren. En uh, een paar keer wereldkampioen. Dat is nou net... Uh... Um... Klopt het wel dat je vijf keer Nederlands kampioen bent? Ja, zie je wel. Ja, ja. ja, ja, ja. maar ja, dat... goed, dat is nog geen wereldkampioen. Nee, nee. dat is waar. En uh, Zilver op de 1500 meter, je was toen geloof ik net 18, tijdens de spelen van Lake Placid. Klonk zo. En zou het dan toch waar zijn dat die Ria Visser, die zo gespannen was, die zo nerveus was, dat die zo meteen daar Petro Sheba naar huis zei? En dat gaat gebeuren. Het gaat gebeuren als dit zo doorgaat. Het gaat gebeuren. Kijk eens aan Ria Visser tegen de wereldkampioenen. En die tijd, kom op met die tijd. 2, 25, 135. Schitterend. Gia Visser verslaat de wereldkampioenen. En zet een tijd neer die de eerste is tot dit moment. Ja, het werd de tweede. Ja. Ja, achter Annie Borkink, die uh, goud won. Is dit het hoogtepunt uit jouw carrière? Ja, ja. Het hoogtepunt. En tegelijkertijd ook wel het dieptepunt, kan ik uh, zeggen. Want uh, na, na 1980, na die, die zilveren medaille, gebeurde er. Uh, Zoveel. Ik kan beter zeggen, voor, voor 1980 uh, ging eigenlijk alles vanzelf. Zat ik in een prachtige flow. Uh, ik wist wat ik wilde. Ik had uh, goede mensen om me heen. En uh, dat, dat, ja, die omslag kwam echt tijdens de Olympische Spelen in Lake Placid. Het verliezen van het goud aan een Nederlandse. Annie heeft dat, geloof ik, iets wat verkeerd opgevat. Maar het ging meer over het feit als een Beth Heide. of en ja. en en en het is zo logisch ook. Ik heb, ik heb dat verhaal ook gezien bij bijvoorbeeld Renate Groenewold en uh, Irene Wust in 2006 Turijn, toen Wust Goud won op de drie en Renate tweede werd en die kon ook niet super blij zijn met die zilvermedaille. Is medaille. Is, en, is dat een ander soort dat is een andere uh, beleving. Het een ja, is. want dan, dan heb je echt het gevoel dat je uh, verliest van iemand waarvan je niet had hoeven te verliezen. Dat is, dat is en ik, ik gun het nogmaals. Er is natuurlijk een heel, onwele, op, een heel programma gewijd aan ja, dit verhaal. Ja, maar, maar ik gun het ik gunde Annie. toen uh, Annie het ook. Maar het was meer van... Uh, ja, ik heb hem verloren daardoor. Ja. En dan kwam daar ook bij de, de hele uh, locatie uh, Pleasant. Daar is al van alles over gezegd ja. en geschreven. Uh, en dus, dus daar gebeurde, daar was een soort van omslagpunt. En daarna heb ik acht jaar doorgeschaatst en geprobeerd. Maar ik was totaal mezelf kwijt. En ik had niet de goede mensen om me heen. Want er kwamen trainers waarvan ik achteraf ook echt gebleken is dat die niet... niet uh, geen waren goede het, mensen waren. Ja, het Kloosterboer achter nee, en waren die, op welke nee, tijd praat nee, dan? Nee, nee ik, ik, het huh? was nog daar direct na Ab Krook. Oh ja. Kregen wij een trainersduo. Bij de heer heette Henk Henk Boer Henk Lauwmans. Oh ja. En dat ging niet goed. Dat was, dat was niet goed. En ik, uh, ja, ik begon meer tegen mezelf te vechten dan ja. tegen tegenstanders. Maar wat ontzettend zonde. Want je was, je was <hums> nog geen ja klopt ja. Laten we ja, zeggen, Je oogstjaren, die, die lagen ja lagen nog uh, ver uh, ja. in de toekomst. ja nee, dat klopt. Ja. Ben je daar teleurgesteld over, achteraf? Nee, ik heb daar heel veel over geleerd. En dat is ook wel een mooi, mooi, mooi bruggetje naar wat wil je dan nu gaan doen eigenlijk... nu je weer terug bent uit Aruba. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk ontzettend kunnen nadenken. En eigenlijk heb ik uh, heel veel kunnen nadenken na mijn sportcarrière. En ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik uh, ja, heel veel uh, uh, geleerd mm -hmm. heb... juist van die periode. En vooral uh, nadat ik stopte met schaatsen ben ik, ja, kwam, kwam ik besefte ik van, van wat heb ik allemaal niet laten ja. liggen. En met die gegevens van hoe haal je nou het beste uit jezelf... wat had ik wel moeten doen, wat heb ik toen niet gedaan... Daar heb ik nu een hele mooie presentatie over gemaakt. En die, uh, die wil ik uh, aan de man gaan brengen. Gaan we er straks meer over weten. Uh, Utrecht Ajax vraagt even onze aandacht. Tweede helft is, uh, is er begonnen. Het, het was 1-1, hè, Ronald? Ja, dat is het nog steeds 1-1. Maar het had zomaar 2-1 kunnen zijn. Want Utrecht begon goed, na de rust. Maar er was een, uh, een trap van de Ridder naar balverlies van uh, Deli Blind. En die bal die kwam keihard op de lat terecht boven Jasper Sillissen. En zo uh, ontsnapte Ajax dus aan een achterstand. Gek genoeg heeft uh, Ajax juist gewisseld. Frank de Boer heeft uh, Boylissen naar de kant gehaald. En Paulsen in het elftal gebracht. Gezien het tijdstip zou dat uh, vermoeden, doen vermoeden. Dat er een uh, blessure is bij uh, Boylissen. Dat betekent wel. Dat doen te maken blind nu weer als uh, linksachter speelt. En uh, Paulsen dus als uh, controleur op het middenveld. Ajax gaat een uh, corner nemen. Serrero gaat dat zometeen doen vanaf de linkerkant. Het is 1-1 na bijna 50 minuten. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende Kiep. Jules van der Wart. week aan veldrijden. Wie staat er naast je, Jules? Ja, nog steeds Henny Stamstijder. Hij staat een beetje te dirigeren hier bij zijn Shimano. -tent. Hij is helemaal in het blauw. Hij zegt ook van ja, de naam hoeven we niet te noemen, maar de kleur is wel belangrijk. Ik zie hier allemaal uh, wielen. Uh, Henny, je zou het heel even over die wielen hebben. Ik zie er hier acht hangen, verder ook weer acht. Wat is het verschil? Uh, het gewicht, uh, de hoogte van, uh, van het materiaal, dat heeft te maken met aerodynamica. Uh, het aantal spaken heeft weer te maken met het gewicht, uh, rolweerstanden, toestanden. Dus er zit heel veel verschil in, uh, ook in dat soort materiaal. Dit is het modernste van het modernste? Dit is het laatste van het laatste, ja. oh. Waar zou jij het liefst op rijden, als je nu nog uh, had gereden? In, in, dit, uh, in, dit, uh, in deze omstandigheden kies je voor een uh, 35 mm carbon uh, velg. Met uh, ja, waarschijnlijk een, een bandenkeuze. Maar dat is niet aan ons. Want dat, uh, dat is geen product van ons. Maar ik denk een uh, zogenaamde Rino. Ik denk dat uh, dat ongeveer de combinatie zal zijn. 1.3 in, uh, in de banden. En dan, uh, ja, dan ben je klaar. dus vind hij zijn last van de haar ook mee vandaag waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Maar het kan soms zijn dat uh, zoals vooral nu die omstandigheden zich uh, dermate veranderen. Van uur tot uur dat het droger wordt. Dat ze, ze iets hadden moeten hebben of iets minder had. Maar dat is dan meestal na een eerste bezoek aan de materiaalpost dat ze van fiets hebben gewisseld. Dan roepen ze een keer en dan de volgende ronde staat hij klaar op die spanning. We zijn hier in Hoog bij het parcours door Adrie van de Poel ontwikkeld. Ziet er helemaal mooi uit. Ik kwam net Marianne Vos tegen. Gisteren kampioen geworden voor de zesde keer op rij. Ze moest naar de VIP-tent. Maar daar kom jij ook vandaan. Wat was daar? Nou ja, naast het, naast het sportieve gebeuren is er ook iets voor de inwendige mens. En zoals in alle sporten doen wij ook, uh, proberen we ook hier hospitality te doen. Uh, sponsoren, uh, potentiële sponsoren, uh, vrienden van de wielersport, etc. Worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje. En soep? Ja, soms soep. Uh, ik moet zeggen, bij ons was het nu... Uh, waren het uh, Van de firma Dingemans, uh, het, uh, het goest waren de, de oesters uh, daar, dus ja, dat is uh, Dat is luxere, uh, uh, met champagne? Dat is echt luxe, dus uh, met je Ook ja. als champagne opnieuw? Uh, champagne erbij, ja, ja, bubbels, dus... ik je uh, houdt niet van bier, zei je? Nee, nee, ik ben, wel, ik ben weer meer van de wijn, maar uh, op dit moment, uh, als je nog uh, de hele dag voor je hebt om te werken, dan, uh, dan moet je dat niet doen. Ja. We hadden het over bier, maar je ziet hier al gigantisch veel mensen, vooral uit België, en Nederland, uh, het is, en carnaval ook. Ja, maar het en er is... wordt aardig gedronken. Ja, natuurlijk. Er wordt gedronken en er wordt, uh, er wordt gegeten. Hoofdzakelijk friet en, uh, en bier. Dat is eigenlijk, het, uh, dat, zoals ik al zei, het DNA van, uh, van deze sport. Uh, gezellig uh, uit zijn, ondanks de weersomstandigheden. Modder uh, en slecht weer en soms zonschijn. Gewoon erbij zijn. Jij ja, bent kampioen in 81 met uh, Rennes als uh, Libeton, Zwijfel, uh, uh, noem maar op. Kom je die jongens nog eens tegen? Ja, Liebeton die zat uh, net ook uitgebreid daar in de, in de VIP-tent. En uh, dan is het, uh, ja, elkaar terugzien, uh, dan is het, uh, die ontmoeting hartelijk. Uh, ja, wij kwamen altijd goed bij elkaar door een deur. En, uh, maar dat, dat is ook uh, kenmerkend voor deze sport. Uh, waar zie je 40.000 mensen bij elkaar en er valt geen manklank. Dat, ik bedoel, dat, dat hoort hierbij. Om drie uur gaan ze beginnen. Uh, van de Haar, uit uh, Twee keer Wereldkampioen. Denk je dat hij een kans maakt? Zeker. Lars is een van de, van de grote kansellers. De grote het, het is niet alleen Lars. Lars is nog heel jong. is 22. Uh, moeten we ook niet uh, te veel onder druk willen zetten. Maar het is een bijtertje. Het is, het, is ook, uh, ja, het is een pitbull. En een pitbull die echt bijt. Dus het is niet iemand die zich zomaar naar het slachtveld uh, laat voeren. Dus hij gaat uh, zeker meespelen. Maar ja, er zijn er een stuk of vijf hier die, uh, die, het, die de dienst gaan uitmaken. Natuurlijk... Uh, uh, Nijs, nice, uh, Albert, maar Philip Alsleben en dat soort jongens, uh, Moeré, die moeten we niet uitschakelen. Stierbar? Ja, als jij je geld moet zetten op iemand, Op wie doe je dat? Ik denk dat ik mijn geld ga zetten op Albert. Ik wens je veel plezier vanmiddag. Dankjewel, jij ook. Henny, Stamsnijder. Ja, dat zijn uh, namen die ook mijn nog wel... Mijn tijden, <laughs> oh, 1980. Oh, jongen. <laughs> Die, ja. die teleurstelling waar je het net over had. En dat je zei, ja, nou, misschien is er niet uitgekomen wat ik er. Nou ja, als je er achteraf op terugkijkt, uit had kunnen halen. Maar je hebt zeg je, mijn voordeel ermee gedaan. Ja, het Je het kan zet ook je heel sowieso... diep in de put raken. Nee, natuurlijk. nee, nee. Nee. Het zet je, het zet je aan het denken. En eigenlijk is dat iets wat ik altijd al gedaan heb. En, uh, en dat zou je ook best in de, in, in de weg kunnen zitten hoor. Dat denken over dingen, maar wat. Uh, uh, wat, wat, waar we het net al over hadden, de hele psychologie van, de, van, ja. van topsport. En ik, ik vind topsport altijd een afspiegeling van uh, gewoon het dagelijks leven. Want ik bedoel, het, is, het, het, het wordt een beetje uitvergroot. Dat heb ik altijd gevonden. En ja, het beste uit jezelf halen, dat heeft heel erg te maken met... dat lukt je als je je goed voelt. En hoe ga je je dan goed voelen? Ja. Nou, dat Want je is... moet zo heel wat verwerken. Je moet heel als wat... het niet gelukt is. Jawel, maar waar het meer om gaat is dat op het moment dat jij moet presteren. Of dat nou in topsport is, of dat is in je werk, of dat is als moeder thuis. Ik bedoel, je, volgens mij is iedereen wel op, op zoek naar dat, dat, dat je goed voelen. Feel good is het verhaal van als ik me zo voel, dan kan ik ook de hele wereld aan. En daar, uh, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Wat ging er dan mis in mijn tijd? Nou, dan kom je op termen als ik zat niet in, in een flow. Nou, flow is erg van deze tijd, maar toch... Je had... ongrijpbaar een flow. Nee. Nee, flow is echt dat je, dat je zo aandachtig bent, dat je zo geconcentreerd bent op dat wat je moet doen, dat je vanzelf de dingen, de, de, de ruis om je heen loslaat. Mm. En dan gaat dat lichaam daarop reageren, want de, de mentaal en fysiek, dat hoort nou eenmaal, dat is met elkaar verbonden. Waardoor er ontspanning, een bepaalde ontspanning in je lichaam komt, waardoor, je, waardoor die flow ontstaat. Het is niet zo zweverig. Het is echt een... Nou ja, zo het is een het niet. Nee, het is echt een state of mind, waardoor je je, je, je, je fysiek uh, ja, in een, inderdaad in een doorgaande beweging komt. Maar het heeft ook te maken met uh, focus, wat ook zo'n woord is. He, van deze tijd, ja, ja, 1980 werd dat niet gebruikt, maar toch gaat het daar wel om en gaat het daar ook om. In je, in je dagelijkse bezigheden, als je, je concentreert, aandachtig blijft in het moment, ook zo'n ja. zweverige term. Dan ziet het leven, daar wordt het makkelijker voor. Maar ja, je. Ja, jij en ik weet Flow, focus, moment. Je kan geen verslag geven, horen in de sport. Die, daar, die heeft het daarover. Dus er het, zit ook een soort erosie in die elementen. Dat begrijp ik, maar het gaat er wel om dat je uh, je kan pas uh, goed presteren als je je ook uh, goed voelt. Je ja. kan nou goed presteren is relatief. Hè? Wat voor de een goed is, is voor de ander niet goed. En je wordt dan weer beoordeeld door andere mensen. Maar als je het naar jezelf toe, als je het naar jezelf toe betrekt, dan kan je het, je kan het beste uit jezelf halen. En dat is wat we wel willen. Natuurlijk. Ja. En dat doe je met een bepaalde gevoel. En ook, nou, dat gevoel dat ontstaat door. En dan kom ja, je op die termijn. Te Zeg maar ja, goed. Ieder, ieder zou je moeten kunnen uh, activeren tot prestaties op zijn of haar niveau. En dat maakt niet uit op welk uh, gebied je werkzaam bent of wat je doet. Maar haal het beste uit jezelf. Nou, dat is volgens mij wat je wil. Dat geeft ja. je namelijk, je wil allemaal nou. uh, uh, uh, uh, uh, uh, um, een gelukkig gevoel hebben. Op welk ja. niveau dan ook. Ik bedoel, ik ben uh, op, op Aruba vooral uh, moeder en, en huisvrouw geweest. Ja. Maar wat was nou belangrijk voor mij? Ja, die zon die scheen zelf dat goede gevoel moeten hebben. Nou, dat, en als je dan een dag minder opstaat, door welkomstandigheid dan ook, dan kan je dat wel weer creëren. Dat, ja. Daar ben ik van overtuigd. En maar, daar zijn uh, goede technieken voor. Ja, wat, wat kun je daarmee nu terug in het uh, voor jouw kille Nederland? Wat ga je doen? Wat ik ga doen, ja. nou, ik ga dat, ik ga, mijn verhaal ga ik vertellen. En ik ga ook proberen om uh, mijn toehoorders uh, het te laten voelen. Dus we gaan ook een paar oefeningen doen. En die oefeningen zijn helemaal niet ingewikkeld. Mm -hmm. Want die kan je zelfs zittend op je stoel doen. Fysieke maar, oefeningen? Fysieke oefeningen. Wat ga je dan, waar, dan doen? Bijvoorbeeld van uh, blijf zitten op je stoel, maar voel eens dat je zit. Voel dat je twee voeten op de grond hebt staan. Ja. En dat je met, je met je billen op de stoel zit. En met de rug tegen de rugloning. Ga nu staan. En ga eens kijken als je een soort van wandelbeweging maakt. Met welk been wandel ik nou ja. eigenlijk het meest? En probeer dat eens met het andere been te gaan doen. En dan krijg je... Wat is, wat, maar wat, wat, wat, wat heb het voor nut? Wat dat heb het voor zeggen? nut? Dat je leert om minder vanuit je hoofd te functioneren. Denkend. Ja. En meer vanuit, ik, ik, ik ben meer in het, in het moment, in mijn, met mijn lijf... in mijn lijf, waardoor mijn hoofd veel meer ruimte krijgt... om de dingen goed te doen. Want uiteindelijk wil je de dingen goed doen en niet gestrest door het leven te gaan... en je wil ook niet allerlei energie verliezen... aan, aan dingen die je niet toe doen. Het is echt je energie bij elkaar houden. Maar is dat, de, is dat bewijsbaar? Dat, je de dat kan ik je zo laten voelen. Oh, zullen we dan eerst even vragen of Utrecht in de flow zit? Ronald van der Geer? Nee, Wel met beide benen op de grond. Kijk, maar uur uh, 1-1 met Fischer namens Ajax. En die komt er dan net niet doorheen... omdat de defensie van Utrecht staat. is net een wijziging in. Want Delpierre, de Fransman, die dus debuteert... Ze net is overgenomen van Hoffenheim. Maar daar nauwelijks speelde. Is kapot. En Bieliccia is zijn vervanger centraal achterin. Ajax was overigens heel dicht bij een tweede treffer. Goede combinatie. Hoog tempo uitgevoerd tussen Serrero en Fischer. Op de rand van het strafstopgebied. Fischer vrijgespeeld. Maar linkskomend schoot hij de bal eigenlijk voorlangs. Langs de verre hoek. Ajax nu weer met het balbezit. Met Schöne is op de helft van Utrecht terechtgekomen. Geeft de bal aan Klaassen. gebied. geeft hem dan in de loop mee aan Schöne. Ja, in deze fase is Utrecht al blij als het er een beentje tussen krijgt... bij een aanval van Ajax. Deli Blind heeft weer de bal. We spelen een uur. Het is 1-1 in Utrecht. In de persgebunnen kijken we ook altijd even vooruit naar de komende week. En we kijken terug op wat er de afgelopen zeven dagen gebeurde. Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 5. In Media Week 5 kwam onder meer dit voorbij. Altijd trouw aan uw ambt en aan ons. En daarvoor willen wij, alle Nederlanders thuis en hier vanavond aanwezig, u bedanken. En dat doen wij uit groot respect met een heel klein gebaar. Prinses Beatrix... Chapeau! Heb je het gezien, Ria? Ja, met een half oog, zoals dat heet. Ja. Ik vond het ook wel heel sneu, dat oud-premier Kok... die heb ik één keer in beeld gezien met zo'n raar hoedje. <laughs> ja, klopt. Ja, ik heb hem aan het begin van de uitzending gezien. Met ben Is dit van... raar hoedje. Ja. Astrid Kersenboom, goeiemiddag, Astrid. Goeiemiddag, over. Ja, Astrid, er kwam ineens de oud-premier zo langs, hè, met zo'n hoedje. <laughs> ja. ja, iedereen had hem in die zaal... Ja. Ja. Ik dacht, ik dacht wel, zou die na afloop nog even de kans krijgen om uit te leggen... majesteit, dat hoedje was voor u en wel om deze reden. Ik bedoel, is er na afloop nog iets? Na afloop is altijd iets. Want ja. We gaan sowieso natuurlijk eventjes uh, de mensen bedanken achter de schermen. Ze gaan eventjes borrelen. Um, maar er zijn zoveel mensen die daar dan bij zijn... dat ik weet niet of de oud-premier aan de beurt is gekomen. Nee. Zeg maar, uh, is er dan nog afgesproken met de prinses? Dat weet jij beter dan wij. Hoe vaak ze in beeld komt en op welke momenten? Of uh, gaat dat gewoon langs haar heen? Nee, dat, dat wordt niet afgesproken. Ze weet dat ze in beeld kan komen, dat ja. weet ze uiteraard. Maar toevallig heb ik smiddags bij de generale repetitie op zo ongeveer nou, op een van die stoelen gezeten. Uh, eigenlijk op de stoel van koning Willem-Alexander. Want uh, ze had even wat uh, om te oefenen, als er mensen zitten, uh, hoe, hè, hoe gaan we het schakelen? Ja. Ik moet zeggen, daar merk je dus helemaal niks van als je daar zit, dat er een camera op je staat. Nee. Dat is wel prettig. Ja. Uh, vond ze het een leuk programma, denk je? Zo aan haar te zien vond ze het een leuk programma. Ja, ja. Zeg, uh, en zou ze ons nog bedanken denk je voor, uh, voor het kijken en uh, voor al die jaren dat we achter haar gestaan <lacht> hebben? Wat? Jij wil eigenlijk weer een dankbetalning ja, van Beatrix aan ons nou hebben, Ja, dat, dan, uh, aan uh, dat, Nederlanders. Dat ze één keer aan het volk zegt, <lacht> ik vond het ook wel fijn dat jullie uh, met mij uh, zo blij waren. <lacht> uh, nou volgens mij heeft ze dat al in haar oh. uh, toespraak gedaan. Ja. En, en uh, bij de abdicatie. Mm. Dat is het zo fijn want om al die jaren uh, ja. onze koningin te zijn geweest. Dus eigenlijk Uw heeft het gedaan. Ja, dat is waar. Ja, zeg wel, en, en, ja jij bent er nu ook uh, kwijt. Je moet nu met de koning uh, dealen en wielen. Ja, ja Wat de... leuk hoor. Ja, maar het was wel een bewogen jaar. Hè? Voor, voor, voor de verslaggever, maar vooral voor de, de royals zelf. Hè? Ik denk dat 2013 wel de boeken ingaat bij hen thuis als, uh, als een zeer bewogen jaar. Uh, zeer hoge hoogtepunten en uh, een zeer diep, dieptepunt. Ja, ik moest gisteren al, dat ik, ik zag haar en ik dacht... jeetje, hoe kun je het allemaal zo emotioneel doen, hè? Je zoon net overleden en je moet toch ook maar weer in de plooi voor, uh, voor het volk. Ja, maar dat heeft ze natuurlijk uh, uh, van begin af aan zo gedaan. Hè? Dat, ja. was, uh, dat was al zo toen het ongeluk gebeurd was. Het is dus ook heel snel weer aan de werk gegaan. Ja. Uh, uh, het bedankfeest is natuurlijk wel... Uh, uitgesteld, in ja. uh, het was eigenlijk al 25 september, uh, dat zag ze dus niet zitten. Ik denk dat we dat allemaal begrijpen. Um, maar ja, wat dat betreft uh, blijft ze professioneel, ook nu ze weer hmm. prinses is. Ja, weet je al of ze verhuisd is, want die geruchten gaan, hè? Ze zou ja, wel in lage gaat. vuur zijn ik, pannenkoeken uh, eten. Uh, daar doen ze geen dus. mededelingen over, ik weet het niet. En ik zat gisteravond zelf op de A12 op weg naar huis en ja? toen kwam er zo'n convooi langs. Uh, ik, met drie uh, auto's. Ik denk, ja, daar zitten mensen van een familie mm, in. Waar maar gaan ja, ze weg? Ja. Uh, Margriet Mar en Pieter zijn geweest die op weg waren naar worden. Ja, dat kan allemaal. Uh, weet je, het volgende evenement al, Astrid, waar wij naar uh, uit kunnen kijken? Uh, even denken, uh, het, een evenement met koning en koningin is en al uh, doet, ja. sowieso. En dan heb je natuurlijk ja, uh, de koningsdag, hè? de oh, allereerste ja. koningsdag. Het is allemaal waar, ja. We moeten het allemaal weer gaan bijhouden. De koningsdagen komen eraan. Precies. Ja, dit keer nog in ieder geval uh, een beetje in ja. de oude stijl. Ja. Want uh, uh, dat was natuurlijk al afgesproken met Amstelveen. Ja. En, uh, en, maar uh, ja, uh, hoe het daarna gaat gebeuren, dat is heel heel spannend dan. Zeker. Astrid, dankjewel. En uh, fijn dat je even aan de telefoon was. Ja, geen dank. Natuurlijk. Astrid Kersenboom. Marcella, Marcella Mesker bij uh, Tsjechië-Nederland. Ja, 6-1 voor Thomas Berdich tegen Timo de Bakker. En in set 2 gaat het wel wat beter met de Nederlander. Vijf games gespeeld. Ging tot 2-2 gelijk op. Nu de break voor Tsjechië. Berdy dus op een 3-2 voorsprong. Die mag dadelijk voor de 4-2 gaan serveren. Maar het gaat wel beter met de Bakker. Hij huh? heeft een manier gevonden om wat relaxter op de baan te staan. Wat meer geloof te krijgen. En dat begint natuurlijk allemaal op eigen service. Serveert beter. Slaat een paar aces. Heeft een love game binnengehaald. Nou, dat is lekker Kom je he, in je, om er in Ria's termen te, uh, te, te spreken, een beetje in je, in je goede gevoel? En uh, nou ja, dat, dat ging goed. Hij, uh, hij, hij gaat in die rallies wat beter mee. Nu zo even een moeilijke game, lange game. Zojuist de service verloren. Dus set en een breek achter. Maar in ieder geval een betere Timo de Bakker. 1-1 Utrecht Ajax, Ronald. Nog altijd na 66 minuten. Met net een grote kans van Ajax, voor Bojan Kierkic. Die begon aan een slalom op eigen helft. Uiteindelijk het recht kwam in het stadsopgebied voor Ruiter, maar daar een afzwaaier produceerde. Dus zodoende dus nog altijd die 1-1 stand met nu weer Ajax, Fischer en Scheunen. Die elkaar toch goed verstaan als de twee denen. Maar eh, toch een misverstand van je wel. De twee ruzie nog even wat door. Want de bal gaat over de achterlijn. En Robin Ruiter kan de doeltrap gaan nemen. Kierkiet is er overigens niet meer bij. Hij is vervangen door eh, de van een blessure teruggekeerde Sim de Jong. We kunnen zeggen dat eh, Frank de Boer de joker heeft ingezet voor de slotfase. 66 minuten gespeeld. 1-1 utrecht uit. Ria, Ria Visser, de vraag van Mark is... Zou je begrip hebben voor een sporter die bang is voor een aanslag in Sochi? Ja, dat, ja. ja? ja ik, nou, ik weet niet wie Mark is. Maar nee, uh, Mark, dat vind ik... Goed goede vraag, want... Nou ja, laat, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat ik niet naar, Sochi, naar Sochi hoef. Eerlijk gezegd. En dat... Uh, ja, ik denk... Nou, ik, uh, ja, ik ben wel blij dat ik niet hoef. Eigenlijk. Ja, maar je gaat ja. wel kijken natuurlijk. Ik ga kijken, maar lekker vanuit de stoel. Ja. Ja, misschien wel met je dochter. Maar goed, de, de sporters zelf zeggen: Irene Wu schreef dat ook, en meerdere natuurlijk. Het is nu de veiligste plek op aarde, daar bij de Olympische ja. Spelen. Ja, ik, ik hoop maar dat het zo is. Ja, ja, ja. ja maar ja, dan vrees je weer dan uh, voor andere delen van Rusland, hè, zou ik zeggen. Want ja, Sochi moet je niet aan beginnen nu als terrorist. Nee ik, uh, nee, ik vind het een, uh, Eng, een moeilijke situatie. Hoeveel medailles komen er terug van Nederland? Denk jij? Oh, Ik had uh, vorige week nog een voorspelling gedaan. Maar dat kan zomaar weer veranderen ja, in mijn maar... hoofd. Maar rond de tien moeten we er toch wel zeker in. En dan is uh, Sven natuurlijk een uh, Sven goceeer, de man. Ja, <coughs> Dat Sven. hopen we dan. Zou hij in het vliegtuig hebben gezeten? Wat denk jij? Ik denk niet dat hij. Ik weet niet. Het was een beetje een Ga vaag verhaal, ja, ik vond ik. Vergeet. Sven zit al in het vliegtuig. Hoezo nee. zit hij al in het vliegtuig? Het is dus de koningin niet en het is dus de koning niet. <laughs> nee. Nee. nee, die zal een dagje Zou... later gaan, denk ik. Misschien dat hij nog... Oh, oh, ja. Nou ja, in zijn voorbereiding. Het, het past Het is al volgende allemaal. week, hè? zaterdag. Ja, het ja. Ja. Nee, ik weet niet. Ik vind hmm. dat de journalisten daar eventjes op af moeten. Ja, moeten ze, moeten ze uit, uit gaan zoeken. Jij gaat gewoon kijken. Ik ga heerlijk kijken. Ik verheug me er zeker op. En uh, ja, ik heb goede hoop dat, uh, dat Nederland met meer da medailles dan, uh, dan uh, Vancouver uh, thuiskomen... En uh, ik, ben, ja, ik vind het mooi. Ook, ook de andere sporters. Nederlandse sporters. Buiten het schaatsen. De short trackers. Uh, die, die van zich toen spreken. Uh, snowboarden. Hè? Onze snowboarden. De Nicolien, en de en, en, uh, ja. Die uh, weer enthousiast meedoet. Ja. ja, leuk. Nou ja, dat is heel wat. de bobsleigh überhaupt ja, van, van start wil. Ja, ja. Nou ja wat het toch vier jaar geleden nee, dat ja, het, dom, ik weet maar. het maar Die jongen die wilde niet meer. Die vond het veel te gevaarlijk. Nee. Ja. Ja, ik zou nou, er ook okay. nooit in, van mijn leven in gaan zitten. Dan moet je zo'n leuk cursusje volgen. Hè? Over <laughs> is dat iets wat jij kan laten overwinnen. Ja, ik ben geen tovenaar nee. en uh, wat ik kan, dat kunnen natuurlijk heel veel mensen. Want de, de mental coaches uh, zijn gelukkig ook uh, horen bij, bij ja. sport op dit moment. En uh, ik vind het ook belangrijk dat uh, sportmensen begeleid worden op die manier. Ria Visser, dank dat je hier was. Ik vond het hartstikke leuk. Mooi zo, uh, plezierige uh, Olympische Winterspelen. Ja, voor iedereen, hè? Als nou, ze hebben <laughs> wij ze ook namelijk. En veel plezier bij langs de vanmiddag. ik ging heel even mis. Uit het rijke Bloeber-archief van de Nederlandse radio. Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 29 januari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. B wacht even, ik geloof dat er een beetje een technisch probleempje is. Zijn we niet te horen of zijn we wel te horen? Wat raar. Uh, oh. Ben ik nu gewoon op de zender, jongens? Nou, goed.